Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Astronaut Androp kwam hier rond drie uur terug met een vuurwapen en begon te schieten. Een medewerker van de discotheek en een bezoeker werden gedood. De man vluchtte na de, schiet, vluchtte na de schietpartij, maar de politie weet inmiddels wie hij is. In Liechtenstein wordt vandaag een referendum gehouden over de macht van het vorstenhuis. De aanvragers van de volksraadpleging willen de macht van prins Han, Hans Adam inperken. De prins heeft ongebruikelijk veel macht voor een Europese vorst in de 21ste eeuw. Zo kan hij een veto uitspreken over beslissingen van het parlement en de regering en volksvertegenwoordiging ontbinden. Het weer nog half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden aan zee tot 20 graden in het oosten. Dit, was... dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...out for number one. Wachman Turner Overdrive was dat... ...en die startte twee uur CFM Jazz... ...met vandaag veel filmmuziek... ...want aangeschoven is Thijs Okkersen. Cineast... ...maar ook kragemeur van de filmclub... ...hier in Zandvoort. Goedemorgen allemaal. Ik kom een beetje vertellen over de filmclub... ...en misschien nog over andere films... ...die ergens draaien. Uh, de filmclub is weer gestart... ...omdat het circus... Uh,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 En uh, men was altijd kwaad over de films en ik werd gevraagd, ik zat daar met een, met een uh, twee Duitse dominees en een meneer uit Engeland in de jury en toen zeiden die dominees, nou jij moet die prijzen maar uitreiken. Dat waren alleen maar oorkondes, want uh, jij bent de gast en die man, die Engelsman die spreekt geen Duits. Dus ik heb heel zorgvuldig een stukje opgeschreven en uit mijn kop geleerd.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 dans un soleil d'hiver ils sont Go!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 I see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 Zandvoort, met een zee van muziek en een golf van informatie. ZIJ FAN ZANDVOORT ZIJ FAN ZANDVOORT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 That someone is you I intend to be Independently blue I want your love But I don't want to bother Day and to give back tomorrow